Mijn rapstijl is krachtig als hartvol. Ze bonken als geladen en laat als lief. De mannen komen niet, houdt hem in de handboeien. Met de is dat zitten op de microfoon. Tussen mijn stijl en de moord als een samora. Ik denk van een de medeging en een neus de kantoren van de woorden staat. Kom en tegen de dieren de op die een blok op regels. Ik dus maak dezelfde fouten twee maal op die of vier keer. En iemand twee dan staan als deze. Je zal kunnen zeggen, ik heb mijn kinderen maar te Je zal het zoppen van de achterlijke donkste rep ik deze jong, mijn ben 20, en ik pak je ik omhoog, zoals anfitamine ben 20, ik ben 20, ik ben mijn ik zet mijn ik door 20, ik ben 20, ik ben 20, ik is 20, in ik Ik neem mijn waarde hier naar een ander niveau, zoals Kwaludis. En je kon niet horen om mij te leiden tot een soort shit. Ik kon over en sleep je hersen in het slachthuis. Zelf kreeg vast een vastgang. Niemand vertelt mij iets en ik kreeg meer protocolen als koning. Zonder te starten een boxing in de ringen. Die ik word de beste keer hoort met een microfoon. Je ziet aan stukken spullen, dus laat me met rust. Ik zet me jou de manier waarop ik de mooie sprinten. De actieve halve sprinten zit dus in zijn voordat ik explodeer. Boom. Dus aandacht voordat ik nu in mijn bemaling over school Voor de gesloten gedachten op mijn naad vind ik. Nu rook ik vast wanneer ik opnieuw op mijn heer. De leerm vol zakken zodat ik mijn zitten volstaan. Wanneer ik de microfoon neem, neem ik de juiste en houd de hardkoop. Ik neem zoveel dan weer te snel. Een balansje max. Ik wil weer van de andere part daar. Echt aan de ministerie hoe jij reageert. Ja, ik heb mijn naam geeft. En je zal me eerst even bekijken en vroeg of later. Niemand gaat te kijken van boze venten met slechter. Nee, dat doe je niet met richten, maar met woorden. Dat is wat je moet horen. Ik hou van boeren met een boeren machine. En dat is maar steekers, want ze steekers als het ware is. Dat is de rook, de lustvervaring. Ik zet mijn jas maakt voor de vervuiling en de stank. Iedereen als zombie haalt leven, en half dood ik geeft mij een katalanswaarde en haken hun koppen eraf. En ze bewegen als respectievel zonder kop. Veel van die films gezien, dat is mijn favoriet. Wat meer van de veel televisie. hebben ze zo goed als thuis. Die op mijn manier. en gaan naar voor plezier met de fiets. En altijd auto is toch een grote rommel. We je in de hele reizen met paarden. Dan hadden ze lachen aan. Nieuw met de persandaal. Veel gemakkelijker, om handel te doen aan de voeten En wandelen. Maar met een paraplu, een bescherming tegen de regen en de zon, als er problemen zijn met de vijanden, kan ik ze nog altijd met een paraplu een kunnen kortzagen en verwonden.